In een van de nachtlessen van deze week hadden we ook iets gesproken over leed. En dat bracht mij tot een gedachte om een beetje of gedachte of gevoel om een vergelijkende studie te maken vanavond. Tussen uh, leed en leed versus, of beter te zeggen, verdragen, het verdragen versus leed. Ik zeg het versus leed, want leed is het tegenovergestelde van het verdragen. Onthoud dat erg goed. Leed is het negatieve, het negatieve van het verdragen. En zal ik zal zo een beetje dat toelichten. Begrijp nee, je? Precies, erg goed. Gabi zegt: leed betekent niet verdragen. Heer goed. Leid betekent niet kunnen, niet willen, of niet kunnen, of niet willen, verdragen. Leid is ervaring, een ervaring van de mens. Kijk, twee mensen die kunnen bevinden zich in een precies dezelfde situatie. De ene leed en de andere die lacht, die die voelt zich, die voelt vreugde. Ik weet nou hoeveel mensen waren er niet? Uh, er waren mensen bijvoorbeeld in, ik zeg, kampen, oké, okay, gewoon Dwe, twee, waren naast elkaar. Twee, de ene leed, eronder en zo. Op een andere manier. ik zeg kampen gewoon geestelijk, zeg ik niet, die moet je niet denken aan dat, ook niet materieel, maar gewoon. Ik bedoel ik in twee benarde situaties. In dezelfde situatie, beide verkeerden. De ene leidt, en de andere die met vreugde dat hij uh, iets doet. Yosef, let op, Josef, de Josef. over hem staat geschreven dat dat uh, Hashem was met Yosef. Twee keer staat het geschreven en Hashem was met Jozef en Twee keer staat geschreven, heel is erg belangrijk. Dat heb ik ook zelf gezegd, geweldig wat waar staat het, staat het geschreven in de Torah. Dat, uh, twee keer staat het geschreven, twee keer staat geschreven dat Hashem was met Joseph. Twee keer, wanneer? Toen hij was de topmanager manager bij, bij Pot Potipharah. De okay. topmanager dan, hij had succes en alles. Hij was een man die verkocht werd als slaaf. En was een topmanager geworden daar. En daar staat het geschreven uh, in het Hebreeuws, vertaal dat En Hashem uh, was met Josef. En we is Haja uh, We Hashem haya im Josef, we Hashem haya et Josef. We uh, is Haya Ik denk dat ik goed heb. Dat betekent en Hashem was met Jozef en de man was succesvol. Daar staat het geschreven. En als je dan dat hele vers wat ik nu had aan jou gezegd had als je bekijkt, als je dan optelt alle de hele gematrie van alle al die elke letter die daarin staat, w of Hashem, ja, uh, Hashem, Haya im Haya et Yosef, we Isha Haya Hayamatsli. Als je dan dat gematrie optelt, dan heb je dan 613 en 1. Betekent wat uh? betekent dat? Dat hij hey, Yosef die toen hij de baas was, de manager was bij Potiphar hij had alles 613 met zwoot had hij vervuld daar in Egypte, en hij was één met Hashem, dus eenheid had éénheid nagesprek met Hashem, hij was succesvol, en daarnaast Twee pagina's verder dan Josef belandt in een gevangenis. En daar staat ook geschreven, ook daar staat hetzelfde dezelfde vers staat geschreven, Wa Hashem, uh, wa Hashem haya et Joseph en Hashem was met Joseph nu. in absoluut, in absolute tegenovergestelde situatie. Uh, in, in, en hij gaf hem geset En Hashem gaf hem nu niet. Hij was niet succesvol, maar hij gaf hem wel gesed, hij gaf hem genade aan Jozef. Ander woord, geen succes, maar genade. Als je die, dat vers ook, dat hele stuk, weer optelt alle gematrie, de hele gematrie, alle gematrie alle van dat vers, dan heb je ook weer precies hetzelfde. 613 plus 1, dus, betekent dat ook in de gevangenis hij voor vervulde alle voorschriften betekent dat hij de eenheid met Hashem naleefde, ook in de gevangenis. Staat precies hetzelfde, precies hetzelfde gemat. Dus de Josef veranderde niet, let op, voor Josef, uh, Josef absoluut veranderde niet uh, zijn houding ten aanzien van het, van de, van Hashem ver, veranderde niet met, door de verandering van zijn situatie. Daarop dus duidt die gematria. De gematria is dezelfde. Dat betekent zowel toen hij de manager was als even later belandde hij in de gevangenis was hij precies dezelfde. En daar staat ook nog geschreven. De, de, de Torah geleerden hadden ja. dat, uh, een commentaar gegeven bij dat laatste, bij de situatie waarbij. Jozef in de gevangenis belandde. En daar, daar zeggen ze dat. Dat, een ruach ela besimcha. dat er is geen. Er is geen. Um, Heilige Geest. anders. De Heilige Geest is alleen. Alleen daar waar vreugde is. Begrijp je dat? Daar waar de vreugde is. Daar is de Ruach, daar is de Heilige Geest aanwezig. Dus betekent dat Josef ook zat in de gevangenis. En uh, in een verschrikkelijke toestand, et cetera. En daar had hij behield hij ook de uh, vreugde. En die vreugde, als je als ziet, let op, erg belangrijk wat dat zegt. Als je, de kenmerk, dat is IJsselbruggetje. Als je ziet dat iemand in vreugde is, dan is dat voor jou een kenmerk, dat misschien daar zit wel de heilige geest. Als je ziet iemand treuren, dan moet je voor 100 weten dat dat is ellendeling. Je moet niet aankomen aan die want dat is dan een pessimist. Iemand die dan in, in, in, in, in, in, in, in alleen maar alle, zuurt. Ja, begrijp je dat? En jij moet wegblijven van die, moet je niet proberen hem te, te, te redden, want hij, hij haalt jou eerder naar zichzelf, naar, de, naar, naar, naar zijn eigen graf. Onthoud het, niet die komedie maken met religie. Aan jou is gegeven om in vreugde verder jou weg te doen met het verdragen. En als iemand leidt, laat hem leiden. Het is geweldig, zijn lijden brengt hem beterschap, begrijp je dat? Hij wil lijden, Mama is er niet meer, papa is, heeft hem mama verlaten, papa gescheiden. Ze hebben hem geen, nooit liefde gegeven, begrijp je maatschappij is rot, weg met de maatschappij, weg met al die, die kapitalisten en allerlei andere. Allerlei, wat er ook is, alles is ellendig. Dat is zijn natuur, begrijp je dat? door de klappen van de zweep zal die wel opknappen. Misschien niet in deze generatie, in deze, hoe heet het, incarnatie. Misschien later, wie, wie heeft jou het recht gegeven om je te vermengen met zijn leed? En dat is verschrikking wat de kerk speelt, of kerk en allerlei, allerlei het, religieuze en allerlei uh, organisaties die dan spelen in op het Klein menselijk gevoel, help hem, weet je wat. En waar, waarom? Je krijgt een kick. Dat jij helpt de ander, weet je wat. Dan je voelt direct jezelf. Hij ah, je is een weet je wat? Dan voel je direct een halve leed, ja. Dus als je, als een leed van de ander, dan is het al voor de helft, dan heb je daar al. Huh? Gedeelte smart is halve uh, smart, precies. Dat is, moet je goed op, niet comedie speelde mee. Dat is leid. Leid is dus het, of het onvermogen, of onwil, om te verdragen. Waarom? Leid is al. Wie, iemand in, die in leid zit, kan niet vreugde in vreugde verblijven. Als, begrijp je? Hij kan niet in vreugde verblijven, anders heet het geen leid. Verdragen is. Let op, en dat is iets anders. Leed is een passieve toestand. Leed is dat de mens ondergaat. Ja, ondergaat leed. Altijd onderga je leed. Anderen doen jou leed. Of iemand doet het met jou iets. Iemand doet het aan jou iets, et Terwijl het verdragen doe je actief. Jij bent degene die, die kiest voor het verdragen. Jij bent actieve bouwer aan jouw massachim, aan jouw jou, uh, kilim, etc. Et dat is het verdragen. Verdragen doe je in blijdschap, in vreugde. Als je dan verdraagt, als je zegt uh, dus dat jij verdraagt, maar jij voelt van binnen geen vreugde, dan is het geen verdragen. Trouwens, het verdragen is altijd gaat gepaard met vreugde. Dus als je dan waant jezelf dat jij je verdraagt, maar de vreugde is er niet. Kijk, okay. dat je pijn ervaart of zo, so, dat is niet erg, dat is bijgenomen. Uh, dat is niet erg, ik bedoel, mag, mag wel een pijn, pijn of niet, dat okay. is iets anders. Wij doen niet aan die aan aan praktijken dat, dat iemand zoals in het oosten, dan, dan, dan, die dan gaat mediteren en maakt zichzelf tot een. Tot, tot, uh, Zand. Van binnen. En dan voel je geen pijn. Nou, wat is het? Is het Hashem? Wil dat? Absoluut niet. Dat is, is juist vlucht: vlucht, het vlucht van de realiteit. Hoe zij dat doen. Het Geweldig. Ja, ze kunnen over een over vuur lopen en allerlei andere dingen. Ze voelen geen pijn. Nou, is het nou iets? Het is een grote verschrikking. Het is een grote kunst. Om dat te doen. Waar de mens juist moet. De mens is juist de mens, wordt mens genoemd als die pijn verdraagt. Ah, dat is de groei. Als je leert pijn verdragen, dan zal je dan groeien. Pijn betekent allerlei. Natuurlijk moet je dan naar de dokter als je pijn, je pijn doet. Dat is niet, niet de bedoeling dat jij moet verdragen. Dat jij, je, je, dat, dat jij moet verdragen op de manier dat jij niet naar de dokter gaat. Maar de bedoeling dat pijnen bestaan die geen dokter kan je helpen. Emotionele, allerlei andere pijnen, ook de pijnen van het, de groei van de mens, ook hebben we dat pijnen, allerlei soorten pijnen, die dus niet, waar dus geen dokter te pas komt. Dat moet je verdragen, maar moet je met vreugde verdragen. En als je dat weet, hoe je dat verdragen opstelt bij jezelf, dat is al vreugde. Altijd is het vreugde, als je weet hoe dat, dus jij gaat het zakken, jij gaat het eh, opstellen bij jezelf, zodat jij gaat ervaren, jouw kilim, niet, niet opvliegend zijn, niet naar buiten dan, maar wel kijken naar buiten, maar van binnen zet je dan zo dat verdragen, zo'n scherm als het ware maar met vreugde. Let op, dat is bijzonder belangrijk. Want dan ben jij de baas. Jij gaat voor het. Jij verdraagt. En jij wenst te verdragen. Nou, als er komt een situatie dat leed kan veroorzaken, laat hem komen wat er komt. Maar ik maak van dat leed, maak ik... Het verdragen. Het? Maar niet lijden. Dat is ook wat niet begrepen. Wat, de, wat zij ook niet hebben begrepen. Van wat Joshua ook heeft gezegd. Joshua ook, ook heeft niet geleden, Zoals men dat zegt. Met al het. Met al het. Ver, de verschrikking wat hij onderging. Hij leidde niet. Hij verdroeg dat. Want van binnen was hij. Vreugdig. We hebben het. Dat is de weg, dat is de weg die elke mens moet bewandelen. Je dat? hoef je niet een christen daarvoor te zijn. Je? hoef je niet die of hoef je niet jood of dat doet er niet toe. Maar verdragen. Kijk, als ze, ze spuken in, in jouw gezicht. Hij zei: verdragen. Je? Niet lijden. Oh, je moet je de linkerwang toekeren. Het staat in de Torah trouwens, dat is in Torah, het is niet iets nieuws, wat, wat, geen woord was het nieuws, wat, wat hij had gezegd, absoluut niet. Maar we begrijpen dat op die manier, dat je moet leiden, niet leiden, maar verdragen, de mens is een actieve wezen. Leid is ondervinden iets, niet jij bent de maker van je leven, maar jij geleefd wordt, nou dat is niet de mens. Iemand die leidt is nog, is in de toestand van net zoals dat jongetje dat uh, huilt. En mama, mama, Jantje heeft van mij, mijn, mijn plastic auto heeft van mij afgenomen. En hij huilt en precies hetzelfde is als mens leid. Onthoud dat erg goed. Dus probeer te leren te verdragen. Het is niet dat ik, dat ik jou zeg dan... ...vanuit het alwetende... ...iemand, maar ik zeg jou ook... ...omdat ik werk ook daaraan... ...kei en keihard... ...kei en keihard... ...leer ik te verdragen. Maar het is niet zo eenvoudig. Het is eenvoudig, maar het is... ...het is... ...en dat is... ...altijd in elke situatie. Dus in een situatie waarbij je manisch... ...voelt, dan moet je verdragen. En wanneer jij... Eh, in depressie. Depressie, dat is ook hetzelfde. Leed is ook depressie. Het is ook aan de linkerkant. Maar leed kan ook in de rechter zijn, rechterkant zijn. Het gevoel van leed. Maar normaal is het in de linkerkant. Ja, er, ze laten mij niet doen wat ik wil. Ze geven mij niet mijn autootje terug. Ze geven mij dat niet. Dat is dan leed. Dan ga ik leiden eraan. En dat wordt echt hoog, hoog opgehemeld. Moet je dit niet doen? Hey, verdragen, het verdragen doe je altijd met vreugde. En nog wat vragen over, die, over dat verdragen en leid. Of iets anders. Over dit, want het is bijzonder belangrijke onderwerpen. Want het treft ons elke dag. Elke dag weer nieuwe. Oh, ja. Verdragen, ja. verdragen verdrage verdrage. is geen. Kijk, dat is wat de Torah zegt ons. Kijk, kijk eens, kijk. Het is niet wat mij, niet geen woord van mij komt. Als iemand komt, als iemand ziet, staat geschreven in de Torah, Voorschrift. Als een, iemand loopt op straat. Als je loopt op straat en je ziet een prachtige boom. En de boom staat in bloei. Hij doet over een geweldige boom. Wat moet je doen? En jij wil zeggen. Ah, wat een boom. Wat een prachtige boom. Deel? Of wat een prachtig stuk. Van een boom. Ja. Vergeet je het? Een boom van een kerel. Of een prachtig ja, stuk. Uh, schepsel dat loopt. Ah, en jij wordt helemaal, helemaal van onderste boven, ja of niet? Van binnen. Jij gaat dit uh, geweldig en jij gaat maar al aan de gang. Jij gaat al genieten daarvan. Wat zegt nou ons de Torah? Wat zegt ons? De mens moet zeggen: gezegend, geprezen is de schepper. Die zo'n mooie, prachtige boom heeft uh, laten opgroeien. Dat betekent dat ik mijn eigen. Ver bewondering, mijn eigen opvliegend uh, uh, zeg je dat, verroering uh, prijs geef om uh, op dat moment te denken en mee verbonden te zijn, te, te zijn met de schepper. En dat betekent natuurlijk dat ik in enige, in, enige in enige mate ga ik mijn, mijn uh, ver, verrukking ja, mijn verrukking mijn vorm, uh, of andere, welke vorm van die van uh, manisch te zijn, manisch te zijn, dat ik het natuurlijk ga een stukje kleiner maken daardoor, ja of niet? Want ik ga mijn, mijn geweldige verrukking, verrukking nu wat kalmeren, mijzelf. Ja, want als ik denk nu aan de schepper, terwijl ik zie een mooi stuk schepsel lopen, ja, zoals Enkel ons vertelt, maar ik zeg dan, hé... Hey, wat een prachtig stuk schepsel zie ik dan, begrijp je dat, het loopt een mooie schepsel, loopt het, en ik zie en kijk naar het schepsel. Moet je dat schepsel, moet ik dan niet kijken, ja, vanwege mijn manisch gedrag moet ik dan niet kijken naar dat, ja, moet ik afsferen om niet te kijken naar dat stuk, naar een schepsel, begrijp je dat, moet ik dat doen. Het is juist een tegendeel, je moet het doen, waarom? Ik moet het doen, omdat ik moet prijzen de schepper. Pre, begrijp je dat? Dus verdragen, begrijp je dat? Verdragen. Maar niks meer doen, niet eraan hangen. Niet aanhangen. Kijk, heb je ook in het Nederlands, heb je ook precies hetzelfde. Verdragen, ja, dat zie je? En als je dan een beetje, een beetje, als je dat niet op tijd verdraagt, kijk, als je niet op tijd verdraagt, wat wordt het? Verdragen... En dan welke letter komt dan na de G? Verdragen, als je dat niet G plaatst, maar nog verder gaat manisch zijn of kijken naar die andere dingen, maar niet verdragen. Dan wordt het verdraaien. Dan ga je verdraaien, de realiteit ga je verdraaien daardoor en niet verdragen. Ik bedoel eventjes, een beetje dat jij een beetje een ezelbrokje ook bij jezelf opbouwt. Dus jij mag naar alles kijken. Ja? Je weet het wel. Kijken, kijken, maar niet kopen. kopen. Geen zivouw maken. Geen zivouw huh? maken. Oh, dat is heel goed. Geen zivouw maken, precies. Geen zivouw maken, of wel zivouw maken, maar zivouw maken. Nee, niet. eerst zivouw maken, eerst voordat jij zivouw maakt. Je moet je hebben om waarmee zivouw te hebben te maken. Dus eerst moet je jezelf be begrenzen. Dat moet je begrenzen. Hoe kan je dan zevoeg maken? Anders maak je zevoeg met een idee. Anders zie je zoiets en... Oh, en jij bent alweer buiten... Dan ben je buiten je eigen hart. En jij bent al... Jij ver, verkocht als het ware... Jij ver, uh, verpacht jouw hart bill. Bill. Bill. nu aan het beeld. Beeldvorming, erg goed. Dan heb ja. je... Ja, en als je, als je verdraagt... Dan, kan je, dan ben je ver, verzekerd dat jij... Een scherm opbouw dat jij niet een beeld opmaakt. Beeld maakt. Duidelijk. Want als je dan zonder verdragen, jij ziet iets, dan komt het in jou binnen en blijft het in jou draaien. Dan is het beeld maken dan tussen jou en de scherm. Dus, hoe goed opletten. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant geen leed ondervinden. Leed betekent jouw ervaring. En niet een situatie. Dan je zal zien straks, als je het gevoel hebt dat, dat het leek op een leed, dan wat moet je dan doen? Dan moet je, aan de wer, aan, moet je aan het werk. Dan moet je gelijk gaan van binnen inspannen jezelf om van dat leed het verdragen te maken. Je moet het ja? omvormen, jouw leed in het verdragen. Wat is dan het treffende? Hoe weet je dat? Wat is dan. Uh, welk gevoel kreeg je dan als bevestiging dat jij hebt succes, dat jij hebt dat met succes uh, uh, uh, uh, overgemaakt, uh, dus, zeg dat uh, gemaakt, ja, dus veranderde, dat jij het veranderde in het verdrag, he? vreugde. Vreugde. vreugde. Hoe weet ik? Verdrag ik het nieuw of leid ik daaronder. Als ik vreugde beleef nu, dan betekent dat is voor mij dat ezelbruggetje. Dat is voor mij een ken, ken, uh, de, het kenwerk. Ik vreugde heb. En zo zal je leren altijd vreugde hebben. Altijd. 24 uur uh, per dag zal je leren vreugde. Als je dat niet kan, dan betekent niets van jouw Torah. Onthoud het er goed. Oleg, ook jij. Onthoud het er goed. Als je geen vreugde beleeft, dan heb je geen enkel contact met de kadoos schepper. Dan, dan heb je het eigenlijk al te ver verdraaid. Dan heb je verdraaid te ver. Dan heb je op tijd niet verdraaid. En dan kan je elke gebed zeggen wat je wil. Je kan alles doen met handen en voeten, met bezoeken naar al die gebedhuizen. Zal niets helpen als je dat niet in vreugde doet. En, en omgekeerd. Jij kan niets bezoeken. Geen, geen uh, van die instellingen bezoeken. Maar thuis blijven. Of buiten lopen. Met vreugde. Dat wil de schepper. Ja. Alleen met vreugde. Kan je bedienen. Alleen vreugde. Anders is het niets. Absoluut niets. Ook leren de Torah met vreugde. Kijk. Moet je dan. Uh, per se uh, uren. Ik, vroeger bijvoorbeeld leerde ik de Gabara En dan moest ik, moest ik dat hebben, wat had ik een enorm verlangen. Dat was tien uur, twaalf uur per dag. Soms veel meer had ik. Had ik de kracht en had ik, was het nodig. Nu is het heel anders. Nu, zo, so, uh, ik doe andere dingen. Kabbalah leeft voor mij nu elk moment. Wat ik doe. Ik ga buiten. Leer ik. ik dien buiten. Ik, echt waar. Ik, uh, ik ver, verdraag buiten. Alles wat ik zie. Leer ik mezelf. Natuurlijk, natuurlijk is het niet altijd succes. Eerst. Soms je zo so ergens. En word je natuurlijk in beslag genomen. Direct. Jij reageert daarop. Voordat jij uh, scherm opstelt van het uh, opbouwend scherm, dat is, de, dat is de zegening wat je met mensen moet zeggen. Ja? Dus in plaats van te zeggen: uh, Geprezen is de schepper die zo so mooi schepsel heeft uh, gemaakt, of zo so dat soort dingen. Op alles moet je dan zegening zeggen. De hele bedoeling was, door de, door de Torah geleerden, is. Niet dat jij moet al die dingen zeggen, met je, alleen met je mondje. Dat was alleen maar het, het als het ware, um, huh? dit trucje. Dat was goed, dat was bedoeld. Maar dat was alleen maar het leerproces. Op dat, op dat later de mens gewoon direct uit zichzelf zou leren verdragen. Duidelijk, je hoeft niets te zeggen. Meer. Ik doe het soms automatisch. Alleen voor sommige dingen, alleen als ik hoor, in de, in de hemel hoor ik donder, ja? donder en, en, zeg ik en bliksem, dan zeg ik dat wel, want dat is zo, zo krachtig en dan komt er van mij spontaan de hele zegening uit. Maar normaal hoef je dat niet te doen. Ook bijvoorbeeld als je dan ziet een, een, een bericht krijgt of iets hoort, opeens iets Verschrikkelijks, wat jij voor jou gevoel, dan moet je dan wel. Dat is ook dan moet je dan moet je dan op dat moment niet ingenomen worden, niet direct reageren erop, niet alleen oh, oh, dat soort dingen moet je dan niet doen. Moet je nu al leren jezelf wat er ook gebeurt. Let op, wat er ook gebeurt, absoluut wat er ook mag gebeuren. moet je dan zeggen uh, Baruch ata Baruch uh, At-Hashem, Dayan. En met de ware rechter. Dus de ware rechter. Of gewoon zeggen in jouw eigen taal: de ware, dat, dat jij rechtvaardigt deze toestand. betekent dat jij zet op dat moment, stel je dan op die, dat, dat scherm, het verdragende scherm. Krijg je? En daarbij dan hoef je niet dat niet jij bent dan, niet jouw gevoel dan uh, op dat moment, jouw uiterlijk gevoel, dat moet dan een bepaalde kracht opbrengen om dat te verdragen. Maar jouw geestelijke, jouw ware ik, dat jij het verdraagt. En dan hoef je ook niet, die formules niet te zeggen uiteindelijk. Uiteindelijk de Torah, let op, uiteindelijk de hele Torah moet leven in het, hart en in het verstand van de mens de hele bedoeling is je, niet dat wij al die woorden uitspreken van de Torah Dat is, is absoluut heilig maar de hele bedoeling is dat de Torah gaat leven in mij ja? dat ik als ik buiten loop waar dan ook en wat er gebeurt dat ik dat ik in staat moet zijn om het te kunnen verdragen niet lijden, maar verdragen en met vreugde dat doen en dat is dat is dat is dan het de dat is dan de maatstaf waarop je, je kabbala studie kan verifiëren. Dat moet je doen. Wat er ook gebeurt. En dat is werk aan jezelf. En hoe meer jij slaagt, hoe krachtiger wordt je, hoe krachtiger wordt jouw wilskracht. Begrijp je dat? erg belangrijk. En erg belangrijk is natuurlijk um, alles is belangrijk. Ook materie is ook belangrijk. Materiële, ook hier moet je ook in materie moet je ook dingen verdragen. Kijk, okay, in de materie, verdragen. Dus laten we zeggen um, um, dat iemand is overgewicht. Heet overgewicht. Nou, vet. Veel, veel. <laughs> Vet, gewoon Obesitas. vet. Maar huh? eh, te veel, te veel vet. Wat moet je doen ermee? Moet je zo so zien? Moet je zo so zien? Ik zeg, ik zeg dingen zoals het is. Ik, ik, ik uh, spreek van niemand, persoonlijk van niemand. Moet je zo so zien? Dat net zo so als... Dus niemand moet zich aangesproken voelen uh, wat ik zeg. Ja? Ik bedoel niemand. Ook niet indirect, ook niet iemand... Op iemand af te reageren. Let op. Goed opletten wat ik zeg. Net zo als. Het geheim wat ik vertel. Net zo als. In het geestelijke. Dus in de hogere werelden. Hebben wij. Wat hebben wij? Twee krachten ja. Wat heeft Hashem geschapen? De goede neiging. En de slechte neiging. Ja of niet? Die twee. Die twee zijn belangrijk. En die, wat moeten wij doen? Wat is het doel van ons werk? Is Om de slechte neiging niet kapot te maken. Want die maakt jou eerder kapot. Maar om de slechte neiging te omvormen door mijn wilskracht. Om goed te doen. Moet ik de, ne de slechte neiging meewerken. Gaan werken om willen van het geven. Dat right? is wat wij moeten doen. Hoe vertaalt het zich in... Het lichaam van de mens. De spiermassa van de mens. Ik bedoel niet een bodybuilder die, die, dan, die dan werkt alleen voor zijn spiermassa. Ik bedoel in de middellijke mens die normaal leeft, zijn normale vlees, dus vlees, dat vlees dat zonder vet is, is projectie, is eigenlijk het goede in het lichaam van de mens. Dus dat is het product van de goede neiging. Goed opletten wat ik zeg. En het vet van de mens is, is de citra agra. Vertaald in het, in het vet in het uh, leef van de mens. Alles heb uh, je zo boven als beneden. Dus, maar niemand kan leven zonder vet. Daarom zijn er allerlei tabelletjes waarbij men zegt nou als je bent in de leeftijd van dit en dit en dat, en, dan moet je dan, en ben je dan zoveel jaar oud, en heb je dan zo'n lengte van die en dat en dat, en dan moet je dan die vet, moet vetgehalte moet zo, zo, uh, moet het dan in, in bepaalde, binnen bepaalde uh, grenzen zijn. Dan, dan zeg ik jou ook, dan moet je alles op alles te doen, proberen te doen, om binnen die perken van het vet te blijven, dat betekent, let op dat betekent dat jij ook, wat we moeten geven altijd aan de citra agra ja of niet, dat is ook wat wij moeten, de, ge, de gehalte van de, van de citra agra, uitgedrukt in, de, in het leven van de mens is vet want kijk nou hoe vet vet, wat, wat zit, hoe zit vet in de mens is, zit boven de, boven de organen de organen worden bedekt met een vet een beetje wel is goed, een beetje. Maar veel niet. Vet in het breus in het wat um, niet, wat, niet, wat was, was wat verboden ook was. Um, dat te eten was gelf. Dat was ook in de tempel. was hadden ze ook dat? Dat was, was gewoon gebruikt voor kanten kant, voor van de dieren. Ja, die dieren hadden ze als offers gebracht. Maar die helft, dat vet, gebruikten ze voor allerlei andere doeleinden. Maar niet daar, want dat is citra agra. Meestal dingen die uh, lekker zijn om te eten zijn daar ook slecht Meestal, precies. Me Meester, de ja, precies. Meeste ja. dingen die slecht zijn, die geen, voeding, geen voedingswaarde hebben, of, of vettig zijn, of, of vetbevorderend zijn. Die ja. Die, uh, die, die zijn lekker, Die, die zijn lekker, ja. Ik lekker omdat dat is dan de citra achra. wil graag dat, uh, dat jij dat eet. Begrijp je dat? Want ja, chocolaatjes, precies. Begrijp je dat? Dus ook dat, ook hier, moet je, ook hier moet je werken aan jezelf. Weten dat wat vet brengt in jou, dat is. En daar moet je overwinnen. Oké, okay, maar af en toe begrijp ik. Maar jij moet de baas zijn, jij moet verdragen dat. Jij moet het verdragen, dus als je neemt iets vet, vettigs, dan moet je het verdragen. Als je dan eerst verdraagt voordat jij neemt een chocola of je neemt een klein stukje chocola. Dus jij moet het wel de baas zijn over, de voed, over voed, voeding, voedsel wat je in jezelf inneemt. Let op, als iemand, let op wat ik zeg, als iemand dan overgewicht, euh, de, laat ik zeggen overgewicht bedoel ik dan met vet. Als iemand veel meer vet heeft in zijn lichaam dan het toegestaan is, okay, een beetje, een paar procentjes is niet erg, maar aanzienlijk als het echt meer is, dan betekent, wat betekent dat? Let op. Dat betekent dat jij hebt het toegestaan aan de citra agra om jou te verlokken, om te eten en dat heb je dus in jezelf opgebouwd, al dat vetvoorraad ten behoeve van, de citra. En zij maakt jou kapot. Zij leeft daarvan. Van dat vet ook. Eigenlijk, Want jij hebt niets aan dat vet. Behalve dat jij. In het, als het 20 graden onder nul is. Dat jij kan je dan in het water springen. Dan heb je dat heel goed. Net als, net als die zeehonden. Huh? Net, net als ijsbeer of zeehonden. Dat is het enige voordeel. Dat jij kan wel behalen daardoor Of dat jij kan bijvoorbeeld. Sumi. Of zeg je het De Japaners. Zuma-wurstelaar huh? zijn of zo, so. of een vrouw van een zuma-wurstelaar, of een kind van zuma dat, Maar voor de rest heb je niets eraan, niets eraan. Goed opletten dat je dat ook begrijpt dat het niets is, dat uh, ook het lichaam alles moet zijn in... Kijk, ik was bijvoorbeeld als Zakeman, toen was ik vet. Ik had uh, ik zeg het voorbeeld, ik he had uh, uh, een, ik was met sigaartjes en alles, het was een grote kopje, it was, en met alles, met uh, eten, drinken en van alles, je wordt uitgenodigd als zaken, et cetera. en dan word je vettig, vettig, vettig. <laughs> en daarna, dus, daar, daarna werd ik ook een orthodox, en als orthodox, als je niet vet bent, ben je geen orthodox. Het moet veel vet zijn. Ze begrijpen nog niet dat dit citra achra. Dat zij eten zichzelf. De citra achra. Vol eten zij die vol. Kijk nou al die die al En jaar of vijf. zijn, zo allemaal zo'n buik. Maar ze weten niet dat zij daarmee voeden. De citra achra. Het is verschrikkelijk. Maar op die manier. Zie je dat. Wat de Kabbalah maakt. Voor de mens. Dus jij moet het. Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Ik, wist, ik zeg het opnieuw. Jij moet het overwinnen. Begrijp je dat? Jij moet het overwinnen. Ja? Ik zeg het jullie ook. Dus als je ziet iemand die vettig is, jij kan van hem niets leren. Begrijp je waarom? Dat betekent dat hij niets leren bedoel ik natuurlijk overdrijven. Maar dat betekent dat hij niet in staat is om zijn wilskracht, zijn wilskracht is niet genoeg om aan zijn ook op te letten dat die niet, vet, niet veel vet inneemt in zichzelf. betekent dat hij te veel vreedt. Te veel vreedt betekent dat hij geen kracht heeft. Ja? Geen kracht heeft, de baas niet de baas is over zijn maag, over zijn eten. Voor zichzelf, voor hij ontvangt voor zichzelf, niet alleen voor zichzelf. Hij ontvangt voor zichzelf, betekent voor de citrachere. Dus als je ontvangt dat, ook hier moet je met eten moet je verdragen. Verdrag wil niet betekenen dat jij in honger, moet, moet, honger hongerstaking moet komen zijn. Ten aanzien van je agra. Ook citra agra moet je een beetje geven. Dus je moet ook dat, maar hij moet het wel weg. Dan weet je wat het leven wordt als je geen vet, als je alleen maar vet, als je als je vet alleen in binnen de, de perken zal zijn. Ook dat geeft enorme vreugde. Ja? Kijk, dan ga je dan, dan ga je dan. Dansen, zo. Kijk, ik kan dansen, zo dan dansen. Begrijp je dat? Je kan dansen dan, begrijp je? Omdat je geen vet hebt, is geen overdreven vet hebt. Dat is bijzonder belangrijk, let op. En dan moet je niet zeggen dat ik heb hard... Ja, het is makkelijk voor jou te zeggen, jij leert alleen maar kabala. Natuurlijk word je dan, word je dan word je slank en word je dan... Ik begrijp je. Maar, maar ik moet hard werken. Ik werk, begrijp je? ik werk hard. Ik moet goed eten, want anders ben ik niet dat is geen excuse. En het helpt absoluut niet. Wat wil je vragen? Iemand wil iets vragen? Iedereen begrijpt het ook hier, wat hier. Is. Het is niet alleen geestelijk waarbij, waar we wij, waar wij ons zijn. Ook als je let op je voed wat je eet. Ook hier, dat is ook het geestelijke werk. Ja, hoe kan dat? Ga een beetje en eten, weet wat je eet. Een beetje sporten is ook goed, alles is goed. Sporten is goed, lopen is goed. Wat je ook maar doet, eh, voetballen, wat je wil, is allemaal geestelijk. De bedoeling is voor wat je, waar je het voor doet. Daar, dat is het belangrijkste. Doe je dat voor mooie alleen, of je doet het als, als eh, om te verdragen en om eh, dichter te komen, door de schepper. Want als je veel vet hebt, dan ben je veel, of meer vet dan nodig is, dan je mag hebben. Dan ben je vaak vermoeid. Ja, vaker vermoeid. Dan ben je dat niet. Dan heb je veel, ook geestelijk, ook met je hoofd. kan je niet lang werken. Want het vet die wil is, behoort, wordt, ge op, wordt gecontroleerd door de Sitra agra. En de Sitra agra zegt, tegen dit vet, als het ware via dat vet, spreekt met jou. Dat. Doe maar rustig aan. Je dat zo'n klapje tegen je buikje. buikje tegen, klapje tegen je buikje. Rustig aan. Kijk, het is. Ga maar lekker liggen. een zware maaltijd. Precies. Als je vettig eet, hoe kan je, hoe kan je leren? Hoe kan je leren dan? Begrijp je dat? Je bent een groot te veel gegeven, precies na de Tweede Wereldoorlog na er Tweede onderzoek gedaan waarom bepaalde mensen uit de kampen kwamen de echte kampen en die hadden allemaal, er waren twee groepen, maar die hadden heel slechte eten gehad en ze niet waarom de ene groep heel levendig was en heel weinig fysiek had gehad en de andere groep in drie teel alsjeblieft en de groep die zeg maar nog heel levendig was. van een aantal kenmerken. Sterk geloof in de ja, ja Positief. Ja. En zo waren er een aantal andere kenmerken van al die groepen. Ja, hoe zie je dat? Ja, dat betekent ook. Of de kampen. We noemen het kampen niet alleen ja, kampen. We noemen kampen niet alleen de, de nazi kampen. We noemen ja. kampen we noemen, we, wat, we noemen, wat bij ons in, in onze studie is. Oh. Het, het verslaafd te zijn aan de citra agra. Dat is uh, het zitten in de kamp. Ja? Voor ons. Voor onze studie. Huh? Slavernij, Slavernij aan, je, aan, aan de citra agra. En dat is je zitten in de kamp. Dat yeah. is een yeah. faro. Precies. Yeah. Dus <laughs> als telkens wanneer je overwint. Let op. Telkens wanneer je overwint. En jij neemt niet een stuk lekker uh, spekje of, zo, of iets anders wat vettig is. Jij doet plezier aan de cadeausborough, aan de schepper. Niet dat jij daar staat allemaal te, te bidden. door, hey, geef me brood, geef me brood. Maar jij zegt, nou jij zegt tegen mij in het gebed, geef me brood, et cetera. Maar jij eet wel een varkensvak, een spekje, weet je wat, wat vettig is, je vindt het niet. We nee, hebben doe het, doet er niet toe. Dus opletten dat jij het ook hiermee de schepper plezier doet. Dus. en maar ook dat als je minder eet als je dus let op je vet moet het ook niet leed zijn moet je niet lijden daaronder verdragen worden. en dan zal je erg snel, je kan het, ik zeg het uh, elke mens natuurlijk, er zijn mensen die ziek zijn misschien, misschien die mensen die dan ook ziek zijn, die dat kunnen dat niet maar we spreken niet over die ziektes maar gewoon, mens, elke mens kan zonder pilletjes. En belangrijk, let op. Zonder pilletjes. Zonder allerlei kunstmiddelen. Alleen door je wilskracht moet jij afvallen. Of niet afvallen, ik bedoel, vet. Vet, die vet en massa. Uh, uh, uh, het. Goed in balans houden. Alleen door je wilskracht moet je. Dat is blijvend. Anders begaat de mens vet en weer mager, vet en mager. Huh? Dat is ook manisch, dat is schommelen. Dat schommel is manisch, oké. Okay. Ah, ja, kijk nou. Dat is erg belangrijk dat we dat ook. Dat hier zien ook hetzelfde stroming, hetzelfde tegenligger is leid en het verdragen. Dus leid komt van de verdragen. citra agra en het verdragen komt van het heilige. Dat is bijzonder belangrijk dat jij dat. Dat is een praktisch. Kabbal. Wat wij leren is praktisch. Jij gaat naar buiten. Wat er ook gebeurt. Jij moet leren van alles wat je, wat je tegenkomt. In alles wat je tegenkomt moet je het verdragen in, in plaats van lijden. Dat is makkelijk te zeggen. Je, ze gaan daar buiten kabaal maken ik altijd zingen en dat, s s'nachts ik wil slapen en de buurman daar speelt iets weet je wel een pa een, een feestje en vooral, wat er ook mag zijn als je ziet dat jij niet kan iets kan, niet kan iets veranderen moet je verdragen maar niet lijden verdragen hoe vind de manieren dat jij het rechtvaardigt kijk ik had het ook bij ons, uh, op de tweede dag van de, van de Koninginnedag. Koninginnedag was verschrikkelijk, natuurlijk. En ik was met dit, met dit, mijn, mijn beschermer. En dan, en uiteindelijk negen uur s'avonds, rustig. Iedereen is geweldig zo, so, rustig. En over een uurtje, over tien uur, elf uur, begint de party. Dat. Zuid-Afrikaanse party, tegenover onze slaapkamer. Je <laughs> <We> ziet <laughs> dat, en so, dat gaat geweldig zo. En wat moet je doen? Ja, ik stond op, zo, so, en mevrouw so, so, zegt nee. Net mijn gevoel was eerst, ik ga nu zo mijn raam open doen, open gooien. En <laughs> ik ga, op zijn Zuid-Amerikaans. So, Niet dat ik dat wilde dat doen, maar ik had wel zo'n so, neiging no, had ik wel. Neiging heb je altijd, moet je weten. Moet je weten. Dat neiging zou je altijd heel willen hebben. De neiging van ook de citra agra zou je altijd willen hebben. Dus niet verdragen willen, niet verdragen zit altijd daarbij. Maar moet je overwinnen. En toen dacht ik zo, hoe moet ik het? En dat ik gezegd, ah, kijk die jongen die is daar misschien jarig. Is elke keer jarig is hij op, op 1 mei. Ja, en het is zo gezellig, normaal is hij altijd alleen. En nu heeft je een hele avond voor hem. En hij is zo gelukkig. Zo, weet je, zo begon ik mij iets te iets verbeelden. Zoiets zo dat ik begon het. En, zo, en opeens was het geweldig zo. En dat, dat, dat, dat stampende muziek en alles. En stampende op een andere manier. Maar wel, wel was het, niet, ik, ik, ik, ik had geen, het was geen leid meer. Wel verdragen, maar geen leid. Na de ode aan het verdragen. Zie je dat? En leid op geen manier. in, En dat kan je ook op een, an, op een of andere, dat kan je ook anderen misschien op een subtiele manier uh, op, erop wijzen. Dat is goed wat jij kan wel doen. Dus niet echt uitleggen dingen. Misschien wel, maar dat kan je wel iemand anders ook vertellen. In jouw omgeving kan je wel, als je dat ziet, iemand, iemand die, die leidt. Maar niet troost geven. Goed opletten. Dus niet troosten iemand die, die, die zichzelf heeft uh, uh, ge uh, gemaneuvreerd heeft zichzelf in het ervaren gevoel van leed. Jij moet hem niet troosten. Dat? Want dat is het werk. Iemand, ook zelfs als iemand niet aan, zich, niet aan zichzelf werkt. Je moet zelf uitkomen. Uit zijn leid. Wat kan je voor hem doen? Wat heb je? Mokje, mooi mokje Ja, mooi mokje, mooi, mooi Dat mag je wel natuurlijk. Maar... Kijk, like, het is... Je moet je goed opletten. Het is natuurlijk niet altijd... Uh, niet de wet van persen en mede Dat jij moet niet, niet doen. Natuurlijk, je voelt wel medelijden of zo. So. Maar ook dat moet je dan goed in je hart. Niet uitroeien uit je hart. Het gevoel van medeleven. O, nou, wat is anti-religieus, wat ik zeg. Begrijp je dat? Want dat is komedie. Begrijp je? Ook met de ander die in leid zit, moet je realiteits uh, zeg je dat, zin hebben om met hem te praten, of met haar te praten. Absoluut zonder... Je hoeft niet onverschillig zijn. Begrijp je? Maar niet dat jij, jij je laat inslepen, meeslepen met dat leed van de ander hoe oh, geweldig is dat dat jij dat, dat doet? mensen, niet. mensen die echt, dat ook niet. Precies. Als deel je deel echt blijft op je stuk, als je echt blijft verdragen ook zijn leed en dat is misschien niet jouw kennis, je jouw vrienden, zo, en jij verdragt dat, dan op dat moment onzichtbaar trek je hem uit het gevoel van zijn leed in plaats van te troosten hem. Dat jij zelf manoeuvreert in dezelfde toestand. Hij wil niet daarin zitten. Zelfs als hij uh, lekker vindt dat hij een beetje dat die klappen ontvangt. Sommigen die hebben dan, dan het gevoel van dat ze hebben dan, hoe zeg je dat, zelf medelijden. Sommigen die bouwen hun leven daaraan. Het was, uh, was ook een verhaal van een mevrouw die al dertig jaar zat in een in, in rolstoel. Ja, om, omdat zij wilde graag door haar moeder uh, de, ja, verzorgd worden en dat zo Ze zat zo in de stoel, ze kon gewoon niet lopen. Ze wilde niet lopen, omdat het gaf haar een enorme kick dat de moeder voor haar nog zorgt. De moeder bleef nog dertig jaar, nog lang nog na, ja, na haar... Uh, universitaire studie nog haar nog <laughs> verzorgen. Weet je, wat enorme kick. En dat was voor haar de moeite waard om dat te doen. En And zo so anderen hebben ook zo so op dat soort, soort manieren. Moet je goed opletten wat je doet. Maar leed niet laten jezelf manoeuvreren in het leed. En ook niet laten uh, anderen ook niet uh, meegeslepen worden aan de andermans leed. En steeds corrigeer jezelf naar het verdragen met de kenmerk, met het belangrijkste kenmerk is, in vreugde te blijven.